5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Oorzaken vliegramp Tripoli bekend. Veel statenleden tegen superprovincies. En verdachte Vaatstra-moord is volgens OM toerekeningsvatbaar. De vliegramp, die drie jaar geleden bij de Libische hoofdstad Tripoli is veroorzaakt. door menselijke fouten en technische gebreken. Dat melden bronnen binnen het onderzoeksteam in Libië aan de NOS. Bij het ongeluk met het Airbus-toestel van Afrika Airways... kwamen op 12 mei 2010 103 mensen om, onder wie 70 Nederlanders. De enige overlevende was een Nederlandse jongen van negen. De ramp was nog voor de val van het bewind van kolonel Gaddafi. Eerst werd een hartstilstand van een piloot als oorzaak genoemd... en later kwamen er twijfels over die lezing. Zo zou een piloot oververmoeid zijn geweest. De officiële presentatie van het onderzoeksrapport is morgen. Een meerderheid van de leden van de Provinciale Staten... wijst het plan van het kabinet af om vijf superprovincies in het leven te roepen. Onderzoek van de NOS leert dat 60 van de Statenleden... het plan van minister Plasterk slecht vindt. Een kwart staat er wel achter. De meesten denken dat het fusieplan tot slechter bestuur leidt. De tegenstanders van de plannen van de minister wijzen erop... dat de afstand tot de burgers en de gemeenten groter wordt. En tot bezuinigingen leiden de fusies ook niet, zo denken de meeste Statenleden. Een meerderheid van 57 procent vindt verzet tegen het plan nodig. De Italiaanse politicus Beppe Grillo gaat geen vertrouwen stem geven aan een coalitie met de traditionele partijen. Het heeft de populaire komiek herhaald op zijn blog. Al voor de verkiezingen van afgelopen weekend zei Grillo dat hij niemand zou steunen. Zowel links als rechts heeft de steun van Grillo's beweging van vijf sterren nodig om aan een meerderheid te komen. Grillo zei dat hij alleen wil instemmen met losse wetten... en geen enkele coalitie wil steunen. Door de verkiezingsuitslag in Italië is een politieke impasse terechtgekomen. Ook vanmiddag heeft minister Dijsselbloem... met fractievoorzitters gepraat over de begroting. Volgens Dijsselbloem gaat het daarbij vooral om het proces... en wordt er niet echt onderhandeld. Vanochtend begon Dijsselbloem met zijn gesprekken... en vanmiddag ontmoette hij de fractievoorzitters van PVV, D66, CDA... Wilders, Pechtold en Buma... Wilders liet dat Dijsselbloem steun van de PVV voor asociaal beleid op zijn buik kon schrijven. CDA-leider Buma benadrukte dat hij tegen belastingverhoging is... en dat het er vooral om gaat dat er nieuwe banen komen. Hij noemde het verstandig dat het kabinet bij andere partijen te raden gaat. En volgens hem is het kabinet in wezen een minderheidskabinet... omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. IKEA haalt ook knakworsten uit de schappen omdat er paardenvlees in is ontdekt... De worsten worden in Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Ierland en Portugal uit de winkels gehaald. Volgens IKEA hoeft dat in andere landen niet te gebeuren, want daar wordt met andere leverancierszaken gedaan. IKEA besloot eerder deze week al om alle gehaktballetjes in de meeste Europese vestigingen uit de schappen te halen. In Tsjechië vonden de autoriteiten paardenvlees in een kiloverpakking diepvriesballetjes, geproduceerd in Zweden.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 Ook de vijfde en laatste verdachte van de mishandeling... van vorige maand in Oosterhout is aangehouden. Het is een jongen van 17 uit Oosterhout. In tegenstelling tot de vier andere verdachten... heeft hij zich niet zelf gemeld bij de politie. De vijf worden verdacht dat ze een 25-jarige man... op 19 januari zwaar hebben mishandeld. Slachtoffer werd van alle kanten geschopt en geslagen... en bewusteloos achtergelaten. Alle verdachten zijn jongens van 17 en 18. Een Belgische cafébaas is schuldig bevonden aan het plassen op versgebakken broden van zijn buurman, een bakker. Hij is veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur. De ruzie speelde zich af in Zevigum. De bakker klaagde al de lange tijd over de overlast van het café. Begin juni 2012 liep de ruzie uit de hand. De cafébaas gooide twee karren met versgebakken broden die buiten stonden om af te koelen onver. En daarna plaste hij op het brood. Van de rechtbank van Kortrijk kreeg de kroegbaas niet alleen een werkstraf. Hij moet zijn buurman ook een schadevergoeding van bijna 1800 euro betalen. Dan het weer. Het is 2 tot 5 graden en het blijft droog. Ook de komende dagen overwegend droog. De zon gaat vaker schijnen en het wordt middags 5 tot 8 graden. De nachten blijven koud met minima steeds rond het vriespunt. Aan verkeersinformatie 13 files, 50 kilometer bij elkaar. Veel minder dan gebruikelijk op woensdagmiddag. Ook niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A50 Arnhem-Zwolle. Er staat in beide richtingen bij Apeldoorn-Noord een file van 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Zwolle. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zes over vijf, goedemiddag natuurlijk. Als je alles wilt zien, ben je beter af thuis voor de buis. Als je alles wilt beleven, ga dan gerust naar Amsterdam op 30 april. Klein verzoek van de burgemeester. Niet alle 16.775.000 landgenoten tegelijk. Alstublieft. Maar hoe dan ook, het is een enorme eer, maar ook een hele verantwoordelijkheid. Dat vindt de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan... van het organiseren van de inhuldiging. Vanochtend presenteerde hij de plannen die de gemeente heeft op deze dag. Het nieuwe koningspaar zal ook een koningsvaart maken over het ei. Verslaggever Menno Reemeyer. Details kon de burgemeester nog niet geven. Maar het zal een soort van sale worden... met veel kunst en cultuur op en rond het ei in Amsterdam. Hier gaan we die speciale koningsvaart aanbieden... Uh, aan de nieuwe koning en koningin... Tijdens de vaartocht heeft het publiek de gelegenheid... om het koninklijk paar vanaf de kade toe te zwaaien. En op verschillende locaties langs die vaarroute... wordt een programma aangeboden met altijd kunst, cultuur eh, en sport... van hoogwaardig niveau en natuurlijk voor jong en oud. Grootste zorg en probleem wordt het beheersen van de massa. Hoeveel mensen er komen is nog niet te zeggen... maar rekening wordt gehouden met meer dan 800.000 bezoekers. En die kunnen niet allemaal op de Dam. Daar is maar plaats voor zo'n 25.000 mensen. Daarom worden er ook andere plekken ingericht... waar de ceremonie op de Dam en in de Nieuwe Kerk gevolgd kan worden. Spreiden is heel belangrijk. En wij willen met extra activiteit proberen bepaalde doelgroepen... naar andere plekken uh, zoveel mogelijk te trekken. Burgemeester Van de Laan van Amsterdam. Sian Schaap, goedemiddag. Goedemiddag. Van het kenniscentrum Evenementen Veiligheid. Wordt de burgemeester zegt het spreiden van de mensen is heel belangrijk. Uh, is makkelijker gezicht dan gedaan, lijkt mij. Dat is inderdaad uh, niet heel makkelijk. Mensen willen toch uh, vaak naar bepaalde plekken toe gaan, waar het natuurlijk het mooiste is en het, het leukste is om te zijn. Dus het, uh, het wordt een hele uitdaging. Want mensen laten zich ongetwijfeld niet vrijwillig spreiden. Uh, mensen zullen uh, in principe altijd naar de meest interessante plekken willen gaan... behalve als er een uh, alternatief wordt aangeboden... wat uh, voor hen in ieder geval even zo aantrekkelijk is. Ja, voorziet het plan voor de burgemeester daarin? Uh, dat is nog niet helemaal te overzien. Um, uh, wat natuurlijk uh, waar het allemaal begint, is uh, hoe gaan mensen de stad inkomen. Uh, als zij allemaal via één plek komen, dan zul je ook moeten kijken hoe die mensen vanaf die plek worden gespreid over andere locaties. Dat is lastig. Het kan helpen als je ze al vanaf dat moment gaat spreiden door bijvoorbeeld uh, mensen op, op verschillende plekken uh, in de stad uh, te laten binnenkomen. Ja en moet je dan ook hard zijn om te zeggen op een gegeven moment van jullie zijn op weg naar de Dam of jullie zijn op weg naar het museumplein, daar is simpelweg geen plek meer voor. Ja hoor, en dat is eigenlijk ook niks bijzonders. Dat gebeurt op heel veel grote evenementen zoals op Koninginnedag Vieringen en ook niet alleen in Amsterdam. Uh, maar ook dan geldt, mensen kunnen uh, boos worden, mensen kunnen zelfs agressief worden. Op het moment dat dat uh, zomaar gebeurt, zonder uitleg en ook zonder een uh, goed alternatief. Ja, want er, er komt nogal wat uh, volk op deze dag af natuurlijk. Je hebt natuurlijk eigenlijk twee soorten uh, mensen, de, de, de gewone Koninginnedag Vierders, maar ook uh, de mensen die echt voor het koningspaar komen. Uh, uh, komen. Kun, kun je dat soort mensen scheiden al aan, aan de poort? Dat je denkt van nou die mensen die verdienen een plek daar. Nou je kunt in ieder geval per, uh, per doelgroep om het zomaar te zeggen. krijgen wat, uh, wat zouden die mensen aantrekkelijk vinden en waar zouden ze naartoe willen gaan. Ja maar iedereen ziet er je dan... uit natuurlijk. Ja, nee, ik bedoel meer aan de voorkant. Dus van tevoren te bedenken van, hè, bijvoorbeeld de doelgroep... de traditionele Koninginnedagvierder, die nog uh, vrij jong is... en die ook van, uh, van feestjes houdt. Uh, Bied je die uh, voldoende leuke feestjes aan... dan zijn ze misschien geneigd om daar eerder naartoe te gaan... dan uh, zwaaien op de Dam naar de Koningin. Ja, want daarvoor is het Oranjeplein straks ingericht. Hè. Dat is op het Museumplein, uh, wat is ingericht... omdat er op de Dam natuurlijk maar uh, maximaal 20.000 mensen kunnen zijn. Is dat een verstandig besluit vanuit uw ervaring als... Uh evenementenveiligheidsexpert? Uh, uh, op zich wel, want Amsterdam heeft natuurlijk erg veel ervaring... met, uh, met, zijn, uh, met zijn pleinen en met het museumplein in het bijzonder. Uh, we hebben de afgelopen jaren gezien wat het plein aan kan... en uh, wat er gebeurt als je daar bepaalde uh, programmering neerzet. Waar het ook wat dus, uh, uit de hand kan lopen. Ja, dus ze weten ook dat er een grens aan zit. En dat betekent dat het Museumplein nooit het enige uh, plein kan zijn waar iets gebeurt. Uh, want dan krijgen we eigenlijk dezelfde problemen als die we natuurlijk een paar jaar geleden hebben willen uitbannen. Uh, maar uh, inderdaad, het Museumplein is er wel voor gemaakt om grote mensenmassa's aan te kunnen. Ja, en dan kijken we naar een boottocht. En die gaat dan niet door de grachten, de grachten van Amsterdam, maar alleen op het ei, uh, ten noorden van het Centraal Station. Wat vindt u daarvan, van die keus? Ik snap hem denk ik wel. Um, er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant uh, zit er een, uh, is het bij dit soort evenementen zoeken naar een balans tussen feest en veiligheid. Uh, feest is misschien, uh, nou, voor het volk is het feest misschien nog wel leuker als je door de grachten gaat varen. Maar vanuit veiligheidsgedachte is het helemaal niet zo raar om op, uh, op het ei te gaan varen. Kijk, uh, en aan veiligheid zitten ook twee kanten: de publieksveiligheid en de beveiliging. En met name vanuit beveiligingsgedachte is het een slimme keuze. Ja. Het is veel overzichtelijker, er kan veel minder gauw uh, iets gebeuren... wat je niet zag aankomen. Uh, vanuit publieksveiligheidsgedachten is het uh, wat minder uh, interessant... omdat het eigenlijk voor het publiek veel lastiger is... om uh, langs uh, het ei te gaan kijken naar een, uh, uh, een schepenparade. Ja, want dan, het, dan het, het, waait, is... het waait altijd heel hard daar aan het ei. Het is uh, natuurlijk uh, een grote afstand waar die boot dan toch uh, vandaan komt. In, in hoeverre het, het slaat het hierdoor dat de beveiliging belangrijker uh, wordt geacht... Uh, in, in plaats van de, ja, de beleving van de mensen die ze toch willen zien? Nou, ik denk dat ze daar inderdaad toch proberen om uh, goede balansen in te vinden. En ik denk niet dat het door zal slaan. Alleen het zal uh, uiteindelijk te maken hebben met wat gaan ze het publiek dan precies aanbieden. Inderdaad, ik zie niet voor me dat honderdduizenden mensen op uh, tochtige kaders staan te kijken. En er, uh, en er niks gebeurt om uh, die mensen te beschermen. Dus ze zullen iets gaan doen om te voorkomen dat er te veel mensen langs die kaders gaan staan. Dus ik kan me voorstellen dat die gebieden gecontroleerd worden met hoeveel bezoekers passen daar. En ze zullen gaan kijken waar kunnen we die mensen nog meer inderdaad terecht uh, laten gaan, uh, waar ze in ieder geval iets kunnen zien van het programma, door bijvoorbeeld uh, schermen neer te zetten. Ja. De kosten worden nu beraamd uh, uh, op zo'n 7 miljoen euro voor het Amsterdamse gedeelte van de inhuldiging, inclusief de veiligheidskosten. Valt u dat mee? Het is altijd bij dat soort dingen, maar net hoe je het berekent. Um, kijk, wanneer uh, je kijkt bijvoorbeeld naar de inzet van politie... of inzet van het leger of inzet van beveiligers. Uh, zeker voor de overheidsdiensten geldt... dat die mensen uh, waarschijnlijk op dezelfde dag ook wel ergens anders waren ingezet. Uh, dus het is niet zozeer dat daar meteen ook alleen maar extra kosten mee gemaakt worden. Hè? Uh, een deel van de kosten zal extra zijn. Een deel van de kosten wordt nu toegerekend op deze viering... maar zou anders ook gemaakt zijn. Ja. Ja. Wat is uw tip voor de mensen die die dag naar Amsterdam willen komen? Nou, eigenlijk sluit ik me wel aan bij uh, de uh, boodschap... die uh, de burgemeester eigenlijk uh, uitstraalt. Dat heeft hij overigens ook gedaan... Uh, bij uh, de inhuldiging van het Nederlands elftal een paar jaar geleden... toen ze tweede waren geworden op het WK voetbal. Namelijk... Uh, u bent welkom in Amsterdam, het wordt een mooi feest. Maar houd rekening met risico's die er zijn. En een uh, tip zou dan inderdaad bijvoorbeeld zijn... heeft u uh, kleine kinderen, bent u uh, slechterbeen... ga dan maar liever niet naar het centrum van Amsterdam. Uh, want de mensenmassa kan behoorlijk uh, compact worden... en er kunnen risicovolle situaties ontstaan. Kies er vooral zelf voor of je daar uh, tegen opgewassen bent of niet... en wees ook zelfredzaam. Sian Schaaf van het kenniscentrum Evenementenveiligheid over 30 april. En ook hartelijk dank voor het feit dat u ons toch weer even herinnerde aan die verloren WK-finale. Graag gedaan. Goedemiddag. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is nog niet klaar met zijn fusieplannen voor de provincies. 60% van de leden van de provinciale staten ziet namelijk niets in die plannen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De minister was vandaag in het provinciehuis van Flevoland en daar vroeg Mark Hamer hem om een reactie. Dat vind ik eigenlijk een opbeurende uitslag, omdat het betekent dat... nu praten we echt over mensen die hun werk hartstikke goed doen en met veel inzet doen. En dan komt er een kabinet die zegt, ja, eigenlijk willen we minder provinciebestuurders. Dus met andere woorden toch minder functionarissen zoals u. Um, dat u zit dan... eigenlijk aan hun baantjes? Nou ja, en dat zelfs dan. Maar, maar een kleine meerderheid zegt, van, nou, daar, daar voelen we eigenlijk weinig voor. Dat tekent al een hele openhouding. En vergeet daarbij niet dat als je die vraag zou voorleggen aan ondernemers of aan, aan bewoners, of aan uh, uh, de gemeentebesturen... dat je weer andere opvattingen krijgt. Er is menig gemeentebestuurder die me belt en zegt... in hemelsnaam, ga hiermee door... want uh, de provincie zit wel heel dicht op onze bestuurslaag. Um, dus dus uh, het is niet de enige... Uh... Ja, ze willen wel meepraten, dat komt ook ja. in, in ons onderzoek. Ze willen wel iets veranderen, maar ze zeggen... juist dit voorstel, ja, dat leidt niet tot meer efficiëntie. Nee, maar nogmaals, dat, ik kan me dat heel goed voorstellen... dat dat een eerste reactie is. Er zijn ook mensen die zeggen, het gaat wel wat snel. Zeg ik: ja, hoor eens, um, dit, dit zou over twee jaar... je wilt al in 2015, moet die pro eerste provincie er zijn? Ja, dat is over twee jaar. En kijk nou eens op andere terreinen... waar mensen veel grote veranderingen vragen... die ingrijpen in hun persoonlijk leven... Um, op, op veel kortere termijn, en dan vind ik dat ook de bestuurders... gewoon het hunnen moeten doen om te proberen zo'n traject... wat ook al tien jaar loopt, met de Randstad, provincie, et cetera... om er op een gegeven moment de punt achter te zetten. Dus ik vind dat een hele realistische periode. En ik zal in ieder geval van mijn kant mijn best doen... om het ook in die termijn te doen. Ik heb er onder andere de fractievoorzitter van het CDA horen zeggen... ja, er loopt al zoveel, er is al Laat dat nou eerst eens even zijn weggaan. Ja, maar tegelijkertijd heb ik ook een reactie hier in Provinciale Staten gezegd... was natuurlijk mijn voorganger, minister Donner was voorstander van een Randstadprovincie. Dat was inderdaad een voorstel om 8 miljoen mensen... in de hele Randstad onder één provincie te laten vallen. was ik ook niet voor. Wat ik nu voorstel is een provincie uiteindelijk waar 4,5 miljoen mensen in zullen wonen. Dat is helemaal niet zo mega. In Zuid-Holland wonen nu al 3,5 miljoen mensen. Dus ik vind dat op zichzelf een heel evenwichtig voorstel... en dat veel minder ver gaat dan datgene waar het CDA twee jaar geleden voor was. Ja, nou heb ik toch vandaag gehoord uh, zeggen hier... eens Flevoland moet gewoon Flevoland zijn. We doen het hartstikke goed. We zitten dicht bij die burger, precies wat men wil. Wat zegt u dan? Flevoland zal altijd Flevoland blijven. Zoals Twente altijd Twente zal blijven. En het gooi altijd het gooi zal blijven. De vraag nu is of op ieder van die plekken waar men mensen... zich thuis weet, waar men zich onderdeel van dat land weet... of dat per se ook moet samenvallen met zo'n indeling in een provinciaal bestuur. Met een, met, een, met, een, met een bestuurshuis, een provinciehuis... en met bestuurders en democratische verkiezingen voor die omgeving. En daarop is mijn antwoord dat dat niet per se hoeft. Neem nou hier een Flevoland. De helft van de Flevolanders woont in Almere. Van die andere helft woont de helft in Lelystad. Het gaat hier maar over zes gemeenten waar dan een heel provincielaag boven zit. En dan kun je zeggen, is dat niet toch een beetje veel? Kunnen we niet beter met iets minder provinciebesturen... dat middenbestuur, dus tussen het gemeentebestuur en het Rijk, inrichten? Ja, als u dat zo vertelt en u hoort zo vandaag de reacties, denkt u dan... en u hoort zo de cijfers die we zojuist noemden... denkt u dan, deze strijd ga ik wel winnen? Ik vind het bemoedigend, jazeker. En ik denk ook als ik de, ook de toon van het gesprek vanmiddag hoor... dan er is er een enkele partij die misschien zegt... van nou met ons is totaal niet te praten over dit onderwerp. Maar er zijn heel veel partijen. Ik, ik denk zomaar een meerderheid, want uh, ik heb keurig ook mee zitten schrijven... die zegt met een aantal mitsen en maaren en kanttekeningen... soms zorgen over het tempo, etcetera, maar in principe willen wij daar best uh, over meedenken. En uh, ik denk dat dat goed is en dat het uiteindelijk ook zorgt... dat we uh, een beter bestuur voor mensen gaan opleveren. Dank u wel. Minister Plaster van Binnenlandse Zaken. Hij blijft dus strijden voor die superprovincie. Op onze website vinden u een compleet overzicht van de tegenstanders van de voorgenomen fusie: NOS.nl. De aankomende eh, inhuldiging van koning Willem Alexander leidt ook tot creativiteit, zoals het hoort, zoals het willen. Diverse artiesten maken inmiddels het Koningslied de files van deze woensdagmiddag. John Bakker, ja, dat zijn er niet zo gek veel. Het zijn er maar 13. Alles bij elkaar, 55 kilometer. Nou, normaal zitten we om dit tijdstip rond de 100. Wel zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch zorgt dat bij Zaltbommel voor 2 kilometer file. En op de A50 Arnhem-Zwolle in beide richtingen bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer na een ongeluk. Het ongeluk is gebeurd op de rijbaan richting Zwolle. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdiek. Op zoek naar politieke steun maakt minister Dijsselbloem van Financiën vandaag een tocht langs de fractieleiders van de oppositie. Het kabinet hoopt steun te krijgen bij een nieuwe ronde van bezuinigingen. Steun die hard nodig is omdat het kabinet niet kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Vanmorgen vroeg sprak de minister met 50PLUS, SGP en ChristenUnie. Na de lunch vervolgde Dijsselbloem zijn tocht met in zijn spoor politiek verslaggever Hans Andringa. Het eerste bezoek van minister Dijsselbloem is aan Sibron Buma van het CDA. De heren zitten om de tafel. Het enthousiasme wordt steeds groter bij de media, dus dat kan ook aan jou liggen. Maar zo groot hebben we nog nooit... Uh, nou, overkomst. voor mij is het de manier waarop de ochtends altijd beginnen begin, hoor. Oh, okay. <laughs> Ik weet niet zo begonnen. <laughs> Dank jullie wel. Wij gaan met elkaar spreken en uh, tot ziens. Wat levert dit gesprek voor u op? De minister heeft hier gewoon duidelijk gemaakt, is hier ook bij mij op de Kamer geweest, om aan te geven, we gaan een proces in, waar ook de Kamer bij betrokken moet worden. En dat vind ik van belang. Ja, en in hoeverre biedt dat proces ruimte voor het CDA om daar een rol in te spelen? Nou weet u, ik ken mijn verantwoordelijkheid. En um, die is er een van een partij die in de oppositie is, die verkiezing heeft verloren, maar natuurlijk maar één doel heeft. En dat is zorgen dat Nederland sterker wordt en dat we de werkgelegenheid weer weten op te krikken. Veel te veel mensen raken nu hun baan kwijt. Dat is echt de sociale kwestie voor 2030. Daaraan wil ik een bijdrage leveren. Ik vind het zelfs mijn verantwoordelijkheid. Zorgen dat we weer ons een weg uit de crisis werken... en niet een, ons een weg verder de crisis inheffen. Tot zover Siban Buma van het CDA. Ik loop nu even de trap op, één etage hoger. En daar is minister Dijsselbloem inmiddels in gesprek met Alexander Pechtold... Ik ga gewoon op de koffie bij de verschillende fractievoorzitters om met hen te praten over hoe dit proces de komende maanden gaat. Ik kom niks vragen. Ik heb ook op dit moment nog niks te bieden. Dus we kijken alleen maar vooruit op hoe het zal gaan. Ik heb namens D66 aangegeven dat wij niet alleen naar 2014 kijken... maar dat we ook vinden dat er in 2013 niet extra schuld moet worden doorgeschoven... naar volgende generaties. En dat het hele pakket aan hervormingen, die met name vorig jaar zijn afgesproken... dat dat voor ons wel overeind moet blijven. Kunnen jullie eens een vergelijking maken tussen de tocht van minister De Jager... die hier een jaar geleden rondliep, en uh, dit bezoek van minister Dijsselbloem? Ja, u, u heeft geen kijkers, maar het verschil is dat toen zaten we in die kamer... en nu zaten we in deze kamer. Dat is het enige verschil, verder niks? Nee, niet heel veel. Er zit drie meter tussen. Ik bedoel, inhoudelijk ook? Nou ja, het is, uh, toen hadden we een kabinet wat al langer zat... maar wat volstrekt instabiel was. Nu hebben we een kabinet wat goed honderd dagen zit... maar ook verre van stabiel is. Dat was Alexander Pechtold. Inmiddels is uh, minister Dijsselbloem verder gegaan in het gebouw. En hij is nu op weg naar Geert Wilders van de PVV. Ben u verdwaald, meneer Dijsselbloem? Nee, dat niet. Alleen de fractie van de PVV is extra beveiligd. Dus je komt daar niet zomaar binnen. Nee, u ook niet. Dat verbaast me een beetje. Want u kent het gebouw ook heel goed. Ja, ik ken het gebouw heel goed, ja. En ondanks de kennis van het gebouw is het toch echt even zoeken voor minister Dijsselbloem... om ook bij de PVV de juiste ingang te vinden. En of dat gaat leiden tot steun voor nieuwe bezuinigingen, dat is nog maar de vraag. In afwachting natuurlijk ook van die ramingen die morgen komen van het CPB. Dan weet iedereen niet alleen het kabinet, ook de oppositie... maar ook het hele land waar het land de komende twee jaar aan toe is... en of er bezuinigingen nodig zijn. Het hele land zingt ook op 30 april, althans dat is de winst... de bedoeling voor de nieuwe koning tijdens het Koningslied. Maar wat er wordt gezongen, dat is nog niet bekend. Uh, er zijn natuurlijk wat mensen die alvast de inspiratie hebben gevonden. Uh, zoals zanger Dries Roelvink, die heeft zijn lied al geplaatst op YouTube. De hand en Dries Roelvink, maar ook uh, Johan Vlemmicks pakte pen en muziekpapier. Sta op voor Willem-Alexander, de koning van ons land. Die melodie komt uh, mij bekend voor. We gaan eerst even praten met Dries Roelvink. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hoe is uw lied tot stand gekomen? Mijn lied is gemaakt door Bram Koning en... Uh... Dat is niet toevallig. Maar What's in name? Al, ja, daarom. Die maakte al jaren voor mij prachtige liedjes. En die wilde mij een paar maanden geleden al op van... Uh, mocht er een moment komen, die voelde dat schijnbaar aankomen. Dan, uh, dan heb ik een lied gemaakt over Willem-Alexander, een koningslied. En toen de de van Beatrice kwam, Ja, toen was het natuurlijk snel handelen. Toen zijn we snel de studio ingedoken. En toen moest het gebeuren. En het is gebeurd in uw optiek? Dit is het lied? Ja, vind ik wel. Waarom? Dit is een, uh, een statig lied. Het heeft toch een uh, meising gehalte. Het, het, het roept een sfeer op van uh, kippenvel. En ik vind het uh, ook de sfeer hebben van een volkslied. Ja, want dat volkslied hoorden we net met andere tekst van Johan Vlemmicks. Goedemiddag, meneer Vlemmix. Ja, goedemiddag. Ja mooie is, iedereen kent natuurlijk al het volkslied en dan een tekst erop maken sta op voor koning Willem IV, uh, de koning van ons land. En dat is natuurlijk ook heel makkelijk mee te zingen. Zeker omdat iedereen natuurlijk die tekst al of het weer al kent. En een kleine, kleine aanpassingen, een andere tekst. In een modern jasje. Want van, de, van Duitse bloed, dat past niet meer in, in, in deze tijd. Dus laten we het gewoon ja, over, over koning Willem IV hebben. Maar is dat, niet is, is, ja. de, is dat niet een beetje heilig schennis om zomaar met het volkslied aan de, aan, aan de haal te gaan? Nou, er wordt Zoveel jaren gesproken over een nieuw volkslied. En dan zou dit natuurlijk het uitermate geschikte lied zijn. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat je een schot in de rood zet. En iedereen kan het. Iedereen kan er mooi meezingen. En hetzelfde als een decent lied, ook een statig lied... wat iedereen toch ook met, met veel trots mee kan zingen. Statig. Ik hoor dat van, van jullie allebei, meneer Roelvink. Is, is dat echt van belang uh, dat het statig moet zijn? Nou, Op 30 april? Niet met, ja, we moeten niet met een liedje komen wat... Uh, ...heel erg gezellig is, een echte uh, inhaker of meedeider... ...een beetje liedje. dat vind ik niet. Geen inhaker, dat zegt u als iemand uit de Jordaan... ...die toch uh, uh, het volkslied wel goed kent. Ja, maar ieder liedje past bij een andere situatie... ...en ik vond deze situatie vraagt om een, ja, echt een statig lied. Ik heb het een paar keer al uitgeprobeerd en het klinkt gek... ...maar op het moment dat ik het ergens zing... ...gaan mensen ook even staan en dan denk je van... Hey, er gebeurt iets. Ik moet even luisteren. Uh, het is een echt een, een, een lied met impact. Ja, meneer Flemmings, u hoorde net ook een fragment van het lied van Dries Roelvink. Kreeg u daar dat statige gevoel ook bij? Zou u eigenlijk uit, u, uit uzelf wel willen opstaan? Voelde die kippenvel waar Dries Roelvink over spreekt? Nou, ik moet zeggen, Dries heeft het wel begrepen. Het is een, een staatslied. Hij zingt het ook heel mooi. Een mooie entourage eromheen. Ja, je krijgt, ik moet wel zeggen, je krijgt er wel een bepaald gevoel van, van statigheid. Dus zo, zo zingt hij het ook. En het komt, komt ook al goed over. Ik moet zeggen, chapeau voor Dries toch? Nou, ja, nou, mooi gedaan. Ja. steekt u maar in uw zak, meneer Roel Vink, Bent u al benaderd voor het officiële koningslied? Nee, wat ik een beetje van schrok, want het lied van mij is nou een klein weekje klaar al dat... Je ik nu opeens hoorde van Vers Joker een koningslied, wat nog gecomponeerd moet worden, toen dacht ik nou ja, die van mij heeft al een koninklijk stempel, want ik heb de goedkeuring van de RVD gekregen om beelden te gebruiken in mijn clip van Alexander en Maxima, dus toen dacht ik nou, wij zijn toch al een heel eind op weg. Ja, maar u, u, u wordt dus gewoon genegeerd? In principe wel. Ja. Men zegt gewoon, uh, iedereen mag een lied maken en dat is ook eerlijk natuurlijk, net zoals Johan zullen er nu nog uh, denk ik wel honderd liedjes bijkomen. Maar ik, eh, ik moet nog horen wie er met een beter lied komt. Ik heb het nog niet gehoord. Uh, nee? Hebben we wel al namen voorbij horen komen, meneer Roefink? Ik heb uh, twee, drie liedjes gehoord. En die, ja, met een, uh, ja, een knipoog. Ja. Maar nog niet een serieus lied waar ik van dacht... hé, hey, dit die... is gewoon uh, beter. En de... Misschien komt het er, maar ik heb het nog niet gehoord. Wie zouden de serieuze componisten kunnen zijn... waar de, de, de, de, de organisatie aan zou kunnen denken? Hè? U even buiten beschouwing laten... André Rieu met iets bezig is. en Dat kan natuurlijk erg mooi worden. En ik hoor ook de naam van Marco Borzato wel gaan. Jeetje, meneer Vlemmings, kunnen nou. we daar tegenop? Nou, ik denk dat, dat iedereen heeft zijn eigen interpretatie. We maken ook nog een, een, een soort feestversie van een, ko, een koningslied. Dus wat dat betreft, er komt er nog eentje aan. We gaan we, vanavond de studio weer in. U geeft, hoeveel soort ja. lied is dat? Uh, dit wordt de, de derde. We hebben natuurlijk eentje gemaakt voor Beatrix, uh, het afscheid. Beatrix, bedankt. Dan sta op voor koning Wende Vier. En dan nog een feestlied. Want het wordt natuurlijk wel één groot feest... Dan willen Mark Zander Koningin en Maxima natuurlijk. Want die vind ik hoort ook wel een beetje in het Koningslied. Want ze doen het wel samen. Willem-Alexander heeft natuurlijk een verschrikkelijk sterke vrouw uh, achter zich staan. Die, die ook fantastisch is. En die hoort natuurlijk ook alleen het liedje voorbij te komen. Ja, en als dan straks iemand anders het componeert, uh, uh, beide heren. Gaan jullie dan op 30 april toch ook opstaan en uh, uh, eensgezind dat lied meezingen? Absoluut. Ik in ieder geval wel. Nou, we gaan, eensgezindheid. We gaan, gaan ervoor.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 Radio 1, het nos Journaal. Het aantal treinverbindingen met Brussel moet worden verdubbeld, vindt de Tweede Kamer. Na het uitvallen van de VIRA rijden er nu twee intercities per dag en dat worden er vanaf 11 maart 8 per dag. Maar een ruime meerderheid van VVD, PVDA, CDA en D66 wil dat er zo snel mogelijk dagelijks 16 treinen van en naar Brussel rijden. En ook de inzet van andere vervoerders dan de NS moet daarbij worden onderzocht. De oorzaken van de vliegramp van drie jaar geleden bij Tripoli zijn bekend. Het ging om menselijke fouten en technische gebreken... melden bronnen binnen het Libische onderzoeksteam aan de NOS. Bij het ongeluk met het Airbus-toestel van Afrika Airways... kwamen op 12 mei 2010 103 mensen om, onder wie 70 Nederlanders. En de Italiaanse politicus Beppe Grillo gaat geen vertrouwen geven... aan een coalitie met de traditionele partijen... Dat heeft de populaire komiek herhaald op zijn blog. Zowel links als rechts heeft de steun van Grillo's beweging... van vijf sterren nodig om aan een meerderheid te komen. Maar Grillo zei dat hij alleen wil instemmen met losse wetten... en geen enkele coalitie wil steunen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer, Marco Wolf. Met in het zuiden van het land nog steeds veel bewolking. Maar in het noorden is het over het algemeen helder. Hoewel er over de wadden en ook in het noorden van Groningen en Friesland. wel weer wolken en nevelvelden trekken. Nou, die opklaringen winnen terrein vanavond en vannacht. betekent dat het dus op meer plaatsen helderder wordt. Maar tegelijkertijd gaat het afkoelen. en tegelijkertijd ontstaat dan ook makkelijk nevel. en misschien zelfs wel mist. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot onder het vriespunt op de meeste plaatsen. min 1 of min 2. En morgen loopt het kwik dan weer langzaam op. De zon schijnt van tijd tot tijd. Het is in elk geval droog. Wind houdt zich redelijk. Rustig uit de noordelijke richting. En dan geven de thermometers smiddags in het zuidoosten een graad of vijf aan. En in het noorden en westen zes of tot acht graden. Dan gaan we vrijdag waarschijnlijk weer iets meer bewolking zien. Maar in het week is de zon terug in het weerbeeld. Temperaturen lopen nog wat verder op. Van zes graden op vrijdag en zaterdag naar een graad of acht op zondag. Maar in de nachten blijft het koud. In de nachten blijft kans op lichte vorst. Aanweb en VS-informatie 22 files, 75 kilometer bij elkaar. Nog altijd een stuk minder dan gebruikelijk. Wel een paar aanrijdingen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Zorg dat bij knopen plein voor een file van 4 kilometer. De rechter is daar dicht. Op de A50 Arnhem-Zwolle in beide richtingen. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Zwolle. En na een ongeluk op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... Bij dan Frits Schravenpolder. twee kilometer. Twee over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Aan het eind van deze avond zal bekend zijn... wie er in de voetbalbekerfinale staan. In de halve finale speelt PEC Zwolle tegen PSV. En Ajax tegen AZ. Bas Ticheler, goede avond. Goedenavond. Zij. Jij doet vanavond het verslag van Ajax-AZ. En er zal het derde jaar op rijden... dat die twee clubs elkaar treffen in de beker. Wie, wie wint dat doorgaans? Over het algemeen is uh, Ajax de betere, Maar vorig jaar was dat de AZ die uh, uh, in Amsterdam wonnen. Dat was natuurlijk wel een wedstrijd met een verhaal. Want de eerste keer dat ze tegen elkaar probeerden... toen liep die supporter het veld op die de keeper van AZ te lijf wilde. Dat was en uiteindelijk zelf een paar tikken kreeg. Die wedstrijd is vervolgens... dat was een duel vlak voor de winterstop... is vlak na de winterstop ingehaald. En toen won de AZ. Maar over het algemeen is Ajax zeker in Amsterdam de baas. Uh, dus als je de statistieken bekijkt... moet je, je geld op Ajax zetten. En ook misschien in het licht van de uitschakeling vorige week uh, van Ajax in de Europa League. Uh, wat dan wel weer de druk laat toenemen op de club om het bekerturnooi wat succesvoller af te sluiten. Ja, maar dat is maar net hoe je het bekijkt. Want het seizoen van AZ is natuurlijk ook een rommeltje tot nu toe. Die hadden gehoopt om mee te doen om de titel. En toen dat echt niet meer kon hadden ze gehoopt om mee te doen om Europees voetbal. Maar zelfs dat dreigt nu wat uit het zicht te geraken. Dus die uh, hebben de beker misschien nog wel veel harder nodig... om wat van het seizoen te maken. Ja, uh, en Gert-Jan van Beek van, van AZ... die zei deze week dat ze ploeg een mentale blessure heeft. Dat uh, klinkt niet bepaald, hoopgevend opgevend voor vanavond. Nou ja, zeker niet als de man die het zegt uiteindelijk de dokter is. Want volgens mij als trainer moet je zorgen dat de mentale blessure dan zo snel mogelijk geneest. Um, kijk, AZ heeft best een, een behoorlijke ploeg. En die voetballen ook heel behoorlijk. Alleen, daar zit het ook niet mee. En als het te lang niet mee zit, gaat het wel echt tegen je werken. Dus die moeten echt wel een succesje hebben. Maar ja, Ajax uit. Hoe kan, Ajax, hoe kan Ajax profiteren van zo'n mentale blessure? Hoe begin je dan zo'n wedstrijd? Moet je juist daar hard op inspelen dan? Ja, ik vraag het me af. Ik denk dat de Ajax gewoon zijn eigen spelletje wil spelen. Ajax zal gek genoeg hoe belangrijk het ook is om een bekerfinale te halen. Um, toch denk ik met een half... Euh, hoofd, als dat zou kunnen. Taaltechnisch kan dat denk ik niet eens... maar het een echt helemaal niet. Het half hoofd bij de wedstrijd van zaterdag zijn. Want dan speelt Ajax in Enschede tegen Twente. Nou geloof me, die vinden ze in Amsterdam echt veel belangrijker. Want de competitie is belangrijker dan de beker. Je ziet ook al dat er in um, de opstelling van Ajax... wat andere namen gaan verschijnen vanavond. Uh, Sigtor bijvoorbeeld, de spits, die begint op de bank. Cuenca, die een beetje last weer kreeg van zijn knie... die zit helemaal niet bij de selectie, dus vermoed moet dat er misschien nog wel één of twee niet spelen. Um, dus daarmee geeft de boer eigenlijk al wel aan. Ik vind de beker best belangrijk, maar ik vind de competitie toch echt belangrijker. Ja, Bas Tichelen, bij welke wedstrijd zit jij vanavond? Bij Ajax, ja. Bij Ajax, die begint om kwart van negen tegen AZ. Vanaf zeven uur, al op Radio 1 een extra lange uitzending van Langs Lijn. Met daarin natuurlijk de wedstrijd Pax Wolle en PSV. Dankjewel. Er waren momenten van vreugde en van licht. Maar er was ook vaak tegenwind met woelig water. Soms leek het alsof God sliep. Benedictus XVI blikte vandaag terug op zijn acht jaar als paus... tijdens zijn laatste audiëntie op een bomvol Sint-Pietersplein in Rome. Met z'n allen wachten op het overvolle plein. Er wordt gezongen en er wordt gebeden om de uren door te komen. Uit het hele land en uit de hele wereld zijn ze hier naartoe gekomen. We worden allemaal begeleid door jongeren in witte hesjes, met een grote glimlach op ieder gezicht. De schoolklas uit Parijs. Laissez-vous dit is inderdaad de Pakistanse vlog. Ja, ja. Zijn er dan katholieken in Pakistan? Katholieken in Pakistan. Mm. Een dirndelkleid. Ja. Uit Beieren, dat zie je meteen aan de klederdracht. Ik zijn aangereisd om de paus nog eenmaal te zien in... bij zijn laatste audiënt. Nou, Gepensioneerde mijnwerkers uit Wallonië. Ze dragen een mijnwerkerskloffie met een helm op. De lampen. De lampen. En ze hebben een mijnwerkerslantaar. Ze bij zich voor de paus. Een grote opwinding, als blijkt dat de paus met zijn pausmobiel... eerst een rondje maakt door de menigte over het plein. Dat was dichtbij. Don't have words. <laughs> Wat een moment. Hij ziet er goed uit. And I think, um... I think he knows we love him. En hij zag dat we van hem houden. En dat is waarom we hier zijn. En dan begint het. De paus neemt het woord. Grote stilte op het plein. Hij zegt, het gaat niet om mij. Hij dankt zijn medewerkers en dankt alle mensen die hem de afgelopen tijd brieven hebben gestuurd. En hij zegt, in een tijd waar zoveel gepraat wordt over de neergang van de kerk, zien we vandaag hoe levendig de kerk eigenlijk is. En het wordt herhaald in zeven andere talen. Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Pools en Arabisch. En de bijeenkomst eindigt met uh, het Onze Vader in het Latijn. En daarna een zegening. En de mevrouw uit de Verenigde Staten die staat te huilen. Because it's a it's goodbye. Goodbyes are always very sad. And we do love him. Ze helpt omdat een afscheid altijd moeilijk is. We know that he loves us and he's making this decision for the good of the church. I'm sure it was very difficult for him. Hij, doet dit omdat dat het beste is voor de kerk. En dat was geen makkelijke beslissing. And it's not easy for us either. En het is ook voor ons moeilijk. Een verslag van Matthijs van der Wiel. En na zes uur hebben we contact met correspondent Rob Soudberg in Rome over deze bijzondere dag, waarop we terugblikken. Maar we kijken ook vooruit naar de dag van morgen, als de paus echt vertrekt. Uh, harde kritiek op Israël die komt van de officiële vertegenwoordigers van de Europese Unie in de Palestijnse gebieden. In een vertrouwelijk rapport nemen ze onder meer stelling tegen de toename van illegale nederzettingen. Correspondent Monique van Hoogstraten heeft dat vertrouwelijke rapport in handen en daarmee is het dus niet langer vertrouwelijk. Monique, waar komt die kritiek op neer? De kritiek spitst zich vooral toe op de, op de nederzettingenbouw. En met name op het feit dat die ongesne, uh, ongekend snel doorgaat uh, de laatste tijd. Met name het laatste jaar. Uh, er worden hier cijfers genoemd in dat rapport. Dat bijvoorbeeld in Oost-Jeruzalem... Het rapport gaat alleen over Jeruzalem, even voor de duidelijkheid. Niet over de rest van de Westelijke jordaan oever uh, Dat er in 2012, dus afgelopen jaar, twee keer zoveel huizen zijn gebouwd... ...nederzettingen dus voor uh, um, uh, Joodse Israëliërs... ...dan in de drie voorgaande jaren samen. Op dit moment wonen er uh, zo'n 200.000 Joodse Israëliërs... ...in de Palestijnse delen van Jeruzalem. Dus het grote aantal dat geeft wel aan um, hoe lastig het wordt... ...en dat constateert het rapport ook... ...om straks, mocht dat ooit nog eens mogelijk worden... Uh, ...Jeruzalem, Oost-Jeruzalem tot hoofdstad van Palestina te maken. Het rapport zegt... Er wordt systematisch en opzettelijk en provocerend uh, geprobeerd om dat te voorkomen. Dat is de kritiek. Komen kom, kom ze in het rapport ook met aanbevelingen? Wat er dan ge gebeuren zou moeten? Ja, er zijn de gebruikelijke aanbevelingen. Uh, het actiever bekritiseren, het volgen van Israël. Het aanspreken op allerlei podia. Uh, maar er zijn ook een aantal specifieke economische maatregelen die worden genoemd. Uh, om een voorbeeld te noemen. Op dit moment is er al... Er is een associatieakkoord tussen Europa en uh, Israël. En dat betekent dat Israël producten die hier gemaakt worden... die kunnen belastingvrij in Europa geïmporteerd worden. Nu is al een aantal jaar de regeling dat producten die in de nederzettingen worden gemaakt... dat die daarvan uitgezonderd zijn. Um, die moeten een, uh, ik, ik moet daar even wat voor uitleggen. Die moeten een postcode hebben. En dan kan bijvoorbeeld de douane in Rotterdam... Uh, kan zien of een product in Israël is gemaakt of in de nederzetting is het in Israël gemaakt, hoeft er geen belasting betaald worden... Uh, is het in een nederzetting gemaakt, dan moet er wel belasting betaald worden. Nou, dat wordt nog alles ontdoken. Uh, blijkt, uh, er worden geen cijfers genoemd in het rapport... maar er wordt wel gezegd, die regeling moet strikt uitgevoerd worden. Dat wijst erop dat die ontdoken wordt. Er wordt, bijvoorbeeld, er wordt ook aanbevolen om serieus werk te gaan maken van het labelen van producten. Dat je bijvoorbeeld straks, als je in Nederland in de winkel uh, staat... dat de consument kan zien, is dit product in Israël gemaakt of in de nederzettingen. Zover is het uh, nog lang niet, maar dat zijn aanbevelingen die worden gedaan. Als we dan even terugkeren naar die kritiek die uh, in het rapport wordt weergegeven... hoe heeft Israël daarop gereageerd? Ja, kritisch. Uh, als altijd kan ik wel bijna zeggen... de Israëlische regering heeft in het algemeen heel weinig op... met de Europese vertegenwoordigingen die hier... Uh, uh, in Oost-Jeruzalem zitten en in Ramallah. De vertegenwoordigingen bij de Palestijnen. Ze vinden uh, dat die uh, vaak uh, vooringenomen zijn. Um, ze, uh, als het gaat om Jeruzalem is er ook een heel, heel groot meningsverschil. Um, veel, kijk, het, het, het Westen, het buitenland... ziet Jeruzalem nog steeds als een mogelijk gedeelde stad in de toekomst. Als je hier kijkt, de Israëlische regering... maar ook heel veel gewone Israëliërs die ik spreek, zo ongeveer bijna iedereen kan ik wel zeggen... ziet Jeruzalem niet als een gedeelde stad in de toekomst. En ziet ook de wijken die wij als nederzettingen aanduiden... die nederzettingen zijn, die worden hier gezien... als gewone wijken van Jeruzalem. Ja, nou, de Europese uh, Unie-consuls in die Palestijnse gebieden... die schrijven het rapport natuurlijk ook voor de thuisbasis. Wat gaat er met dit rapport gebeuren? Ja, Het, wordt bespro het is al besproken in een commissie, heb ik begrepen... Het wordt nog in een aantal andere commissies besproken. Maar daar zou ik niet te veel van verwachten. Er gaan regelmatig dit soort rapporten vanuit Jeruzalem, vanuit Oost-Jeruzalem naar Brussel. Over het algemeen zijn die rapporten heel erg kritisch. Ze worden ook steeds kritischer. Um, maar de realiteit in Brussel is altijd een andere. Daar spelen natuurlijk andere belangen, andere verhoudingen. En over het algemeen um, volgen daar geen grote politieke, uh, radicale politieke besluiten uit... Ik neem aan dat de schriftelijke en de mondelijke protesten, mondelinge protesten, uh, die, die zullen nog steeds gegeven worden. Die zullen misschien wel toenemen, maar ik verwacht niet dat er andere concrete gevolgen direct uh, uh, verbonden worden aan aan deze aanbevelingen. Monique van Hoogstraaten, dank je wel. De vliegramp in Libië, alweer bijna drie jaar geleden. Op 12 mei 2010 stortte een vliegtuig van Afrika Airways neer bij het vliegveld van Tripoli. Toen het nieuws bekend werd, kwam toenmalig premier Balkenende met deze reactie: Dames en heren, vanochtend zijn wij geschokt door de berichten uit Libië dat er een vliegtuigcrash heeft plaatsgevonden. U heeft inmiddels vernomen dat 103 inzitten om het leven zijn gekomen. Maar we hoorden vanochtend ook dat enkele tientallen Nederlanders tot deze groep behoren. En uiteindelijk bleek dat 70 Nederlanders waren omgekomen. De oorzaak van de ramp was al die tijd onduidelijk. Morgen wordt het officiële onderzoeksrapport gepresenteerd. NOS Nieuws heeft daar inmiddels de uh, details van uh, naar boven water weten te krijgen. Lex Runnekamp, je hebt het gezien. Menselijke fouten melden we een uur geleden. Welke precies? Nou ja, wij weten dat er dus de algemene conclusie getrokken wordt... dat het menselijke fouten en technische fouten... samen de oorzaak van deze ramp zouden zijn geweest. Volgens de commissie, die het rapport morgen dus bekend maakt. Maar de inhoud van het rapport zelf, daar uh, is nog weinig over bekend. Hè, hoe ze die bewering precies uh, opbouwen. Ja, het heeft heel erg lang geduurd, hè? Ja, de, ja, dat is te verklaren natuurlijk. De ramp vond plaats in 2010. Uh, begin 2011 is de, uh, de revolutie in Libië tegen Gaddafi begonnen. Uh, nou ja, dat, dat heeft een jaar vol uh, gevechten in het land geleverd en toen was niemand echt uh, bezig of had belang bij het onderzoek doen naar een vliegtuigramp. Uh, dat is... Eigenlijk later na de val van, van Tripoli en het uh, oppakken van uh, Gaddafi... in het riool zijn de onderzoeken serieuzer op gang gekomen. Ik zeg serieuzer, omdat Libië op dat moment zelf... natuurlijk ook nog steeds vol in de problemen zat. Ik ben Een jaartje geleden was ik in, in, in Tripoli op bezoek geweest... bij die onderzoeksleider. En, uh, ja, hij maakte de indruk bij mij in ieder geval dat ze er wel serieus mee bezig waren. Maar dat ze toch wel een, ja, zelf te, te kampen hadden met geldgebrek. Gebrek aan belangstelling van de Libiërs zelf. Dus het feit dat het nu er pas is, nou ja, is te verklaren. En Er was een belangrijk element bij inhoudelijk. Wat ik van hem begreep is dat een van de, ja, de problemen bij dit onderzoek zijn dat is in de cockpit is gesproken. Hè, hebben, er is zo'n cockpit voice recorder is, is gevonden uh, uiteindelijk. Daarop is het gesprek vlak voor die ramp uh, waarneem, uh, af te luisteren. En daar wordt iets gezegd in het Arabisch door de piloot onderling... waaruit je uh, op twee manieren conclusies kan trekken. De, die onderzoeker gaf mij het voorbeeld... hoewel het niet een letterlijk voorbeeld was van de cockpit... maar hij zei tegen mij, je moet het zo zien... als, jij, als iemand binnenkomt lopen en je zegt tegen hem... goh, jij bent lekker vroeg vandaag... Dan kan je net zo goed bedoelen dat hij dat te laat is. Dus hoewel het letterlijk is: je bent lekker vroeg vandaag, denk je, nou hij is vroeg. Maar nou ja, wij, kennen de, he, wij gebruiken deze uitdrukking allemaal wel eens ironisch of cynisch dat iemand te laat is. Er is iets in die cockpit gezegd wat niet helemaal duidelijk is. Daar werd in de beginfase toen iedereen zich over boog... dat was iedereen, dus onder andere Nederlanders en, en mensen uit Frankrijk en Amerikanen en Libiërs, hebben allemaal naar die zwarte doos in Parijs zitten luisteren. Uh, en daar was is een misverstand ontstaan wat dus, nou, we hopen morgen, iets meer wordt verduidelijkt. Want precies de aanwijzingen, Lex, zeggen gewoon als je niet weet... weten we niet hoe dan inderdaad die menselijke fouten... en die technische gebreken zijn ontstaan? Uh, uit dit rapport weet ik het nog niet. We weten alleen dat het beschreven is als een mogelijke oververmoeidheid van een piloot. Is er gesproken onervarenheid van een co die een... Riskante manoeuvres maakte met het vliegtuig vlak voordat ze gingen landen. Dat zijn allemaal omstandigheden die al lang bekend zijn. Maar wat er nou werkelijk in het onderzoeksrapport komt, dat weten we op dit moment ook niet. Dat weten we hopelijk morgen. Kun je wel inschatten Lex wat de gevolgen mogelijk kunnen zijn als je bijvoorbeeld denkt aan de verantwoordelijkheid en daaraan koppelend schadevergoedingen? Nou ja, ik denk dat dit belangrijkste van dit bekend raken van deze resultaten zijn de de de zielsrust voor de nabestaanden. Het gaat niet meer over schadevergoedingen en geld. Er is heel veel gesproken tussen de vliegmaatschappij. Heeft erkend dat ze schuld hebben. Er zijn mensen die een overeenstemming hebben gesloten met letselschadeadvocaten die daarbij geholpen hebben. Dus dat is niet aan de orde. De piloten zijn overleden. Als er op de grond in Libië iemand verantwoordelijk was in de Gaddafi-tijd voor, ik zou maar zeggen, de kwaliteit van de vliegtuigen of het beheer, kan me niet voorstellen dat die nu nog in Libië dat hij of nog leeft en nog een enige positie heeft... dan wel vervolgd zou kunnen worden. Je moet dit echt zien als rust vinden bij de nabestaanden... van die ja, 103 mensen die zijn omgekomen... waarvan dus 70 Nederlanders en waarvan één jonge jongen... toen een 9-jarige jongen het heeft overleefd als enige. En de gevolgen als gevolgen van menselijke fouten, technische gebreken... morgen de details in het officiële onderzoeksrapport. Lex Runderkamp, dankjewel. Wat declareren ministers, staatssecretarissen en topambtenaren? U kunt het vanaf nu elke maand volgen, want de declaraties zijn vanaf nu openbaar. Jean Bakker bij de AW, hoe staat het ervoor? Ja, het valt allemaal reuze mee. Het stelde niet zo gek veel voor eh, tot eh, half zes, 75 kilometer... waar zo'n 130 normaal zou zijn. Nou, we zijn dan weer op de terugweg, nog 50 kilometer. Wel een paar aanrijdingen en daar wat korte files op de A12... van Utrecht naar Den Haag, bij Nieuwegein, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht... Na een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Zwolle... bij Apeldoorn Noord nog twee kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En ook een ongeluk op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... bij de Alfred Schravenpolder. En daar staat twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Tim Overdijk. Bij het invallen van de duisternis. Broad daylight, Gabriel Rios.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 Lastig meeklappen eigenlijk, uh, dit nummer van Gabriel Rios, Broad Daylight. Alle declaraties van ministers, staatssecretarissen... en hun topambtenaren staan met ingang van vandaag op internet. En elke laatste woensdag van de maand... zijn voortaan de bonnetjes van de maand daarvoor te zien. Wilke Boom en Den Haag, je hebt ze natuurlijk even doorgesnuffeld, hè? Ik heb mijn best gedaan, uh, Tim, maar het zijn er best veel. En jij wilt natuurlijk weten wat zit ertussen? Ja. Nou, uh, bijvoorbeeld staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw. Die is vorige maand in Berlijn geweest bij de Grüne Woche, een internationale vakbeurs voor alles wat met uh, agrobusiness te maken heeft met landbouw en veetelt. Nou, daar is ze per vliegtuig naartoe gegaan en die ticket kostte 601,20 euro. Uh, minister Jet Butsenmaker van Onderwijs. Die is in Groningen geweest voor haar werk... en daar heeft ze in een NH-hotel gelogeerd. En dat kostte 134,80 euro. En de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, Henk Brons... die heeft twee jaarabonnementen gedeclareerd. Eén op het journalistenblad Villa Media... en één op het dagblad Trouw. Bladen die hij kennelijk moet lezen. Uh, nou, en Dat is een kleine greep uit, uh, uit wat er nu dus openbaar is gemaakt. En dan gaat het om uitgaven van de vorige maand. Oké, okay, maar dat valt eigenlijk een roos mee. Je bent natuurlijk toch een beetje op zoek naar rariteiten die eruit springen. Maar die ben je nog niet tegengekomen? Nee, die ben ik nog niet tegengekomen. Die, die rariteiten zijn natuurlijk wel eigenlijk de oorsprong van wat er nu gebeurt. Hè. Want een jaar of vier geleden, 2009, was het Verenigd Koninkrijk... in de ban van een bonnetjeschandaal, een declaratieschandaal... in het Britse Lagerhuis... Uh, parlementariërs in Groot-Brittannië... die bleken de meest idiote dingen te declareren... zoals het schoonmaken van hun privé slotgracht... de huur van pornofilms en ook de brokken van de hond... kwamen daar terug op de declaraties. Nou, vervolgens werd er, uh, vroeg de Telegraaf met een beroep op de wet... openbaarheid van bestuur in Nederland ook die bonnetjes op. Uh, nou, dat bleek hier allemaal veel minder excessief te zijn... veel minder uitbundig. Uh, maar sindsdien weten we wel dat bijvoorbeeld uh, Wouter Bos... als minister van Financiën een keer een zonnebril had gedeclareerd die tijdens een dienstreis was gestolen. Kijk, eens aan. zijn er ook uitgaven die niet openbaar worden gemaakt? Uh, ja, die zijn er ook. En dat zijn dan met name de uitgaven die te maken hebben met uh, veiligheidsmaatregelen. Want die kunnen natuurlijk iets zeggen over de aard van die veiligheidsmaatregelen. Ja, en dat is nou net de bedoeling dat veiligheidsmaatregelen geheim blijven. Want anders dan werken ze niet meer. Nee, nee en wat ze dus wel openbaar maken. dat zijn alle kosten die niet uit die ministers en staatssecretarissen. niet uit hun vaste onkostenvergoeding uh, betalen. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld om reizen- en verblijfkosten of maaltijden buiten de deur, abonnementen voor thuis, cursussen... conferenties, congressen, lidmaatschappen. Nou, en dan kunnen daarvoor bewindslieden ook nog bijkomen... de eventuele uitgaven die ze moeten maken voor uh, verhuizingen... en uh, eventueel functionele kosten voor een partner... die natuurlijk wel eens moeten opdraven bij officiële gelegenheden... als de partner van... En um, voor alle duidelijkheid, gaat, gaat, duidelijkheid, het gaat dus niet alleen om ministers en staatssecretarissen... maar ook om de declaraties van de secretarissen-generaal en alle directeuren-generaal. En dat zijn de hoogste ambtenaren van de ministeries. Dat lijkt me een mooi klusje voor een fijne jonge stagiair. Om daar eens even door te gaan. Zonder de komende uren, de komende nachten. En uh, kijken of er nog wat rariteiten bij zitten. Wilke boom, denk je niet? Uh, daar ben ik het helemaal mee eens, Tim. Zet ze aan het <lacht> werk, dank je wel. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Dat is we hoorden aan het begin van de uitzending minister Plasterk over de fusieplannen die moeten resulteren in superprovincies. Hij was vandaag in Flevoland op bezoek om daarover te praten. Omroep Flevoland bericht dat provinciale staten de plannen te gehaast en ondoordacht vinden. Verschillende fracties zijn niet per definitie tegen, maar ze vinden dat de weg er naartoe niet goed is. Een statenlid voor het CDA sprak over een turboaanpak die tot plofprovincies zal leiden. Bij een schietpartij in de buurt van Luzern in Zwitserland zijn vanmorgen drie doden gevallen en zeven gewonden. De schutter is een van de doden. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. Maar er werd gespeculeerd dat het er iets mee te maken had dat de fabriek, Chronospan, net een reorganisatie bekend had gemaakt. Dit vertelde de Zwitserse omroep SFR. Ja, over deze. Zusammenhang wird tatsächlich spekuliert, doch äh, ob es sich äh, dabei tatsächlich um die Ursache handelt, das kann im Moment noch überhaupt nicht gesagt werden. Ob es sich dann beim CETA tatsächlich um einen Mitarbeiter gehandelt haben und ob er vielleicht um, sie, um seine Stelle fürchtete, das kann im Moment nur spekuliert werden. Genaue Angaben werden heute Nachmittag gemacht, um 2 Uhr soll es eine Pega geben, eine Pressekonferenz. Of dat er iets mee te maken heeft is niet duidelijk, zei de verslaggever. Of het daadwerkelijk om een medewerker van de fabriek ging die voor zijn baan vreesde, was ook nog niet bekend. Hij kondigde ook een persconferentie aan. Daar bleek later inderdaad dat het om een arbeider ging die al tien jaar in de fabriek werkte. Trekkers krijgen een kenteken, ondanks protest van de landbouwers. U hoorde dat al. Het Reformatorisch Dagblad schrijft erover op de voorpagina. De Tweede Kamer heeft gisteren besloten tot het invoeren van een verplicht kenteken om de verkeersveiligheid te vergroten. Frank Kuipers van de Zeelandse afdeling van landbouworganisatie LTO legde bij Omroep Zeeland uit dat dat helemaal niet nodig is. Ze rijden in het verleden ze rijden niet de uh, hoge snelheden. Dus ze zijn makkelijk uh, te passeren en aan te houden. Er is nog nooit uh, een tractor, is nog nooit, uh, heeft nog nooit de politie kwijt kunnen rijden. Uh. Zo klinkt een opstootje. -b -b -b oh, nou. <vier232> ja, Kouw, Kouw, Kouw, u weet wel, zondag greep Lens van PSV Matthijsen van Feyenoord... na de wedstrijd in de Spelerstunnel in de Kuip zijn shirt. Daarop volgt wat du duw- en trekwerk. En nu gaat PSV akkoord met het schikkingsvoorstel van drie duels schorsing... dat de aanklager betaald voetbal heeft gedaan. Dat betekent dat Lens vier wedstrijden niet mee kan spelen... want hij kreeg in die wedstrijd ook nog zijn vijfde gele kaart... waardoor hij voor nog een duel is geschorst. Vanavond is de eerste van die wedstrijden tegen Pex Zwolle. Een boetwijzer: het Amerikaanse bier, is aangeklaagd door consumenten die zeggen dat er te weinig alcohol in het bier zit. Het zou zijn aangelinkt met water. Dat zouden deze kikkers van zes jaar geleden helemaal niet erg vinden. Jarenlang gewoond in Amerika. Dit, ver, dit bericht verbaast mij totaal niet. In het Parool een verhaal over de damherten in de waterleidingsduiden bij Amsterdam. Die zorgen al een tijd voor ophef omdat een aantal ervan is omgekomen... of zelfs afgeschoten omdat ze er zo slecht aan toe waren. Daar zijn natuurlijk voor- en tegenstanders van. In het stuk staat dat damherten in het algemeen bijzonder slim zijn... zeer ondernemend bijvoorbeeld en goed kunnen inschatten wanneer gevaar dreigt. Maar de herten die zijn doodgegaan waren volgens de krant niet de snuggerste van de soort. Deze bleven bij een hek hangen, terwijl evenveel... Erop eten genoeg was. Het nieuws uit de dierenwereld en de bierwereld. Haha. <lacht> bier. op Radio 1. Zometeen om 7 uur, pax PSV. Dit moet een woorden zijn, ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En om kwart voor 9 Ajax AZ. Staat u niet buiten het spel? Nou, dan komt er 0-2. De keeper ja. 1. Eh ja. NOS langs de Rijn, zometeen vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.